Middernacht, dinsdag 19 maart. Mark Visser met het NOS-journaal. Tijdens telefonisch overleg van ministers van de eurogroep... is besloten dat spaarders op Cyprus met minder dan 100.000 euro... minder hoeven bij te dragen aan de financiële redding van het land... meldt een anonieme bron. Volgens het reddingsplan van afgelopen weekend... moest voor spaartegoeden tot 100.000 euro 6,75 belasting worden betaald... en voor spaargeld daarboven zo'n 10 procent. Daarover ontstond veel onrust...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 Het Syrische leger heeft afgelopen dag vier raketten afgevuurd op doelen vlak over de grens in Libanon. In het gebied in de Beka-vallei houden zich Syrische rebellen schuil. Het is de eerste keer dat doelen in Libanon worden aangevallen door het Syrische leger van president Assad. De Libanese regering heeft zich tot nu toe neutraal opgesteld tegenover het conflict in zijn buurland. Maar de bevolking in het grensgebied steunt de Syrische rebellen. De politie heeft foto's verspreid van een zwaar mishandeld slachtoffer... van een overval in januari in Hogerheide. De politie hoopt dat mensen die iets weten of iets hebben gehoord... naar de politie stappen als ze zien wat de overvallers hebben aangericht. De slachtoffer is een handelaar in vrachtwagens. De drie overvallers waren op zoek naar geld... en sloegen de man op zijn hoofd en in zijn gezicht met een breekijzer. Tot besluit het weer. Vannacht bewolkt. Morgen overdag veel bewolking en soms wat regen of natte sneeuw.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 En de organisatoren hebben gekozen voor een thema, stigmatisering. Wat verbeeld jij je wel? En uh, daarmee valt die week eigenlijk een beetje heen over die andere week... die al een paar dagen aan de gang is. De Boekenweek ook, natuurlijk. En, uh, ja, ik hoor allerlei piepjes nu in mijn, in mijn storingen. Horen jullie dat ook? Nou, ik ga voorlopig nog even door. Want de Boekenweek stimuleert de verbeelding natuurlijk ook. Uh, op het snijpunt van die twee heb ik deze roman gevonden. Uh, die heet Paas P-A-A-Z. -A -A psychiatrische roman. Geschreven door Meerte van der Meer. Gaat over iemand met een zware, zeer zware depressie die opgenomen wordt op de psychiatrische afdeling van het algemeen ziekenhuis. Daar staat Paas voor. En dan is het echt crisis. Ik citeer van pagina 15. Er klopt helemaal niets van. Bij suicidale mensen denk ik aan totaal vereenzaamde zielen die Helemaal niemand meer hebben om zich aan te warmen. Maar ik heb een vriend. Ik heb een relatie met de meest geweldige, fascinerende... en onuitstaanbaar, onverstoorbare man die je ken. Het is een wrange grap. Twee mensen houden van elkaar en zijn na drie jaar nog steeds verliefd. Raar, raar, wat klopt er niet? Eén van hen wil dood. Hoe zeg je in vredesnaam tegen je vriend... dat je bent opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis omdat je dood wilt? Einde citaat. L'humour, c'est la politesse du désespoir. Er zit ongelooflijk veel humor in. Het is dus geschreven door Meerte van der Meer, die nu mijn gast is. Hartelijk welkom, Meerte. Dankjewel. Humor, zeggen de Fransen, is de beleefdheid van de wanhoop. Herken je dat, die uitspraak? Nou, ik heb Frans zo snel mogelijk laten vallen, dus de <laughs> uitspraak herken ik niet. Uh, of ik mezelf erin herken. Nou, ik weet wel dat ik zelf altijd tegen mensen zeg dat paas... Een heel erg grappig boek is. Ja. En dan zegt iedereen om me heen: nee, dat is het helemaal niet. Het is een boek dat gaat over echt hele ernstige dingen en het heeft ook hele tragische kanten. Maar ja, humor zelfspot, dat is wel de manier om door diepe dalen heen te komen. Ja. Dat is aan de ene kant, je schrijft ook mijn gevoel voor humor, dat is, vind ik dan weer een goede grap, mijn gevoel voor humor is terminaal. Ja, dat dacht ik dus ook. Ja. Iedereen zei ook tegen mij van ja, maar je lacht alles weg. Dan dacht ik, ja, als ik dat niet doe, dan blijft er echt niks meer over. Neem me vooral dat ook nog af. Ja. ja. Maar is het, is het zo dat het je eigenlijk aan de ene kant een soort reddingsmiddel is geweest? Jarenlang, denk ik hè? Ja. Maar aan de andere kant ook juist heeft, uh, iets heeft tegengehouden. Ik denk eerder dat een, uh, een redmiddel kan ook een labmiddel zijn. Ja. En dat weet je pas op het moment dat uh, het labje breekt. Dus ik deed maar wat. Ik deed gewoon maar iets al die jaren lang. Wat uh, deed je dan? Precies? Ja, dingen weglachen, of juist aan de andere. Dat was dan naar buiten toe. Ja. En naar binnen toe mezelf om van alles en nog wat te veroordelen. Want ik voelde me ontzettend depressief. Ik was jarenlang suicidaal voor ik werd opgenomen. Ja, en dan ga je zoeken naar verklaringen. Nou, dat is dan omdat je een slecht mens bent... omdat je allemaal dingen fout doet, omdat je zus, omdat je zo... je stelt je aan. Ja, ik probeerde er kosten wat kost... een logisch geheel van te maken in mijn hoofd. Hmm. Kan dat jarenlang suicidaal zijn en zo geestig en zo humoristisch? Blijkbaar. Ik heb al gehoord dat een groot aantal... Um, uh, en veel mensen die op de planken staan in het theater. voor mensen die uitblinking komen... die vaak juist ook depressief zijn. Want die weten gewoon heel goed hoe ze dat kunnen gebruiken. En het is ook... Ik had ook al heel snel door dat het een wel interessant systeem is. Als ik jou aan het lachen maak... dan denk jij automatisch dat ik blij ben. Dan denk ik, nou mooi, want dan zie je niet dat ik me ontzettend kut voel. Ja. Dat is het systeem. Maar dat, maar dat bedoel ik een beetje met... Hè, de, de, de, mijn gevoel voor humor is terminaal. Op die manier hou je dus mensen eigenlijk consequent, consequent weg van wat er in, in jouw ziel leeft. Ja, ik bedoel het ook gewoon letterlijk... mijn gevoel voor humor is stervende. Dat houdt gewoon heel binnenkort op. Oké, okay, maar dat doet het niet, hè? Nee, want ik leef nog. Ja. Blijkbaar ja, je gevoel, horen bij en je, en je gevoel voor humor ook, denk ik. Ja. Nou, maar goed, dan toch die vraag van... heeft het, dus ook, um, heeft het ook mensen eigenlijk op een afstand gehouden? Is humor, heeft humor dat voor jou ook gedaan? Ja. In die zin is het dus ook de beleefdheid van de wanhoop. Ja. ja, want je wilt het andere mensen niet aandoen. Ook juist als je gewoon weet hoe ontzettend intens eh, ellendig je, je kunt voelen... dan weet je gewoon, dit wil ik andere mensen niet aandoen. Ik heb ook altijd eh, discussies gehad met psychologen en verpleegkundigen op de paas. Die zeiden dan, een leed moet je delen. En dacht ik, nou dat is dus een heel slecht idee... Want dat wil ik helemaal niet. Niet alleen niet voor mij, maar ik wil gewoon andere mensen zien lachen. Ik wil gewoon dat iemand in deze kamer tenminste nog vrolijk is. Dan heb ik even het gevoel dat ik iets goeds heb gedaan. Het is niet alleen maar, ik speel een rol en dan zie je niet uh, dat ik me slecht voel. Maar gewoon het feit dat iemand kan, echt kan lachen. Ja. Dan, ja, daar warm je je ziel nog aan. De zwartste gevoelens die moet je voor jezelf houden. Ja, ja. Ja, en als je dan ziet dat je, hoe slecht het ook met jou gaat, je anderen als je een bepaalde rol speelt, nog steeds... op de een of andere manier een beetje gelukkig kunt maken... Nou ja, dan is het makkelijker vol te houden om te blijven leven. Ja. Op de donkerste momenten. Je hebt een, vind ik, een geestig, um, uniek, onthullend... en ontroerend en aangrijpend boek geschreven. Met paas. <laughs> Dank je wel. Omdat je dichtbij iets komt waarvan je als buitenstaander alleen maar... Ja, het gevoel kunt hebben dat je er heel ver afstaat. Dat je er juist nooit dichtbij kunt komen. Nou, dan, je brengt mij dichterbij. Dat vind ik echt een ongelooflijke prestatie ook. Laat ik. me nog even zeggen dat Meerte van der Meer je pseudoniem is. Maar ja. wat ik wel weet, is dat je geboren bent in 1983. Ja. Dus 30 jaar oud bent of 29? Bijna, bijna. bijna. 30, ja. je, hebt, je werkt als redacteur toen je na een burn-out... vijf maanden lang op een paas opgenomen bent geweest. middels weer op vrije voeten, zoals de ja. achterflap het meldt. Ja. Um, je verdeelt nu je aandacht tussen je ponies, meerkoeten en je vriend. Ik citeer nu letterlijk he, de, de flap -text. Paas is jouw verhaal. Je bent wel gediagnosticeerd voor manische depressiviteit en Asperger. Dat is een uh, aspect van autisme. ja. Uh, en je bent dus een liefhebber van literatuur. Je werkte bij uitgeverij. Een non-fictie-uitgeverij. Ja, wat deed je daar? Ja. Uh, nou ja, ik, omdat dat natuurlijk mijn eigen leven was... en niet het leven van Myrthe van der Meer... Ja. is dat lastig om daar echt op in te gaan. Maar ja, ik was okay. uh, redacteur van een fonds met name non-fictieboeken... Ja. En het ironische is natuurlijk dat mijn fonds de zelfhulpboeken omvat. Dus die heb ik daar met veel plezier uitgegeven tot ongeveer op het randje van mijn graf. Want ik dacht allemaal, ja positief denken, ja goed boek dit, dit hier kunnen mensen wat mee. En assertief zijn ja geloof ik ook helemaal in. Maar je kunt jezelf gewoon niet helpen. Als je echt te diep in de problemen zit, dan geldt niks voor jou. Wat een ironie, zeg. Ja, echt hilarisch. Maar als je het hebt over gevoel voor humor, dat heeft het leven, volgens mij. Dat ja. hoef je het zelf te zien. Ja, dan moet je wel de ogen voor, ja, voor hebben. Ja, je hoeft het slimmer te zien. Ik dacht... Hoe, hoe, kijk, je, je, je, je, je zegt net dat je al jaren aan suicidale uh, gedachten leed. Um, toch je werd pas opgenomen toen, er een, toen, het, toen je echt in een, een, diep, een diepe depressie stortte. Dat kwam door een burn-out. Je raakte burn-out. Zo begrijp ik het althans. Ja. En hoe, hoe, hoe, hoe, hoe gebeurde dat? Hoe, hoe, wat, kwam, wat veroorzaakte die burn-out? Nou ja, ik zelf vind het heel erg lastig... om te zien waar nou precies de grens ligt tussen burn-out en depressie. Ja. Je hebt tegenwoordig zoveel etiketjes... die dan ook eigenlijk in de grensgebieden weer zo op elkaar lijken... dat het mij ook niet zoveel uitmaakt wat het was. Wat ik wel weet is dat ik al heel lang depressief was geweest... en op een gegeven moment kreeg ik die baan bij de uitgeverij. Nou, dat was... Dat was echt mijn droombaan. Daar kon ik me helemaal in kwijt. Maar dan ook echt letterlijk. Gewoon mezelf in verliezen. Zo, dat kon ik goed. En dan wilde ik het nog beter doen. En dat lukte ook. En mensen zagen dat. vroegen, wil je nog meer verantwoordelijkheden? Ik zei, ja, natuurlijk. Ik merkte wel dat ik het steeds drukker kreeg. Maar ja, er kon altijd wel iets bij. Ja, is ook altijd vreselijk druk. Ja, huis, huiswerk mee naar huis nemen. En langere uren maken. En ik had gewoon geen rem. En ik wou ook geen rem. Want ik wou niet stoppen. Want ik wist als ik stop dan... Dit is gewoon mijn laatste alvast. Als ik moet stoppen, als ik op vakantie moet straks... Ja, dan is het gewoon uh, over en uit. Ja. Daar begint het boek dan ook mee. Dat ja. je op, op vakantie uh, gaat. Dus um, toen kwam het naar buiten. Het, het, het wonderlijke... Dat is een van de wonderlijkste dingen die je beschrijft in, de, in, uh, in Paas. is Dan word je opgenomen omdat het niet meer te houden is... Ja. Je, je wordt min of meer gedwongen op vakantie gestuurd. En dan, dan, nou ja, dan breken de remmen dus weg los. Het wonderlijke is, is, dat je dan dus, is hoe je omgaat met die gedachte aan uh, zelfmoord. Dat is voor jou de gewoonste zaak van de wereld. En wat je ontdekt op de paas. Dat is eigenlijk misschien wel een van de belangrijkste uh, gebeurtenissen. Dat dat helemaal niet normaal is. Ja, dat is wat jij aan het begin zei. Je laat me... Uh... Iets zien waarvan ik helemaal wat heel ver van me afstaat. Ja. Maar het idee dat je leeft omdat je wilt leven en omdat je niet dood wilt, of ik weet niet hoe mensen dat gesproken denken. Dat was, dat was voor mij echt een ver van een bed show. Ik dacht: leven is dat wat je doet uh, tussen de momenten dat je gewoon een knock-out in bed ligt omdat je slaapt. En dan zodra je wakker wordt, dan sleep je naar de andere kant van de dag en dan ga je weer liggen. En dan kun je weer even weg zijn. Ja. En als ik een... Dat was dan wat ik dacht op de echte depressieve momenten. Als ik een knopje zou hebben aan mijn bed... wat je in kon drukken en dat je dan zou weten... en nou als ik dit indruk, dan word ik morgenochtend niet meer wakker. Gewoon nooit meer, dan ben ik dood. Ja, dan had ik dat gedaan. Gewoon omdat het dan... Ja, dat was... Zelfs als het goed ging met mij, was dat altijd de achtergrondgedachte... Leven was uh, going through the motions, zoals ze het ja. zo mooi zeggen. De, de, on, de essentie die ontbrak. Ja. Dat, dat knopje had je niet. Nee. Uh, maar er zijn natuurlijk andere manieren om jezelf, hè, je eigen ja. leven te beëindigen. Ja. Hoe, hoe kan het dat je dat nooit gedaan hebt? Weet je dat? Um, nou, dat weet niemand. En ik denk ook dat dat voor andere mensen die met zelfmoord hebben gekampt... of een poging hebben gedaan en het hebben overleefd, heel erg pijnlijk is. Als je het overleeft of het niet gedaan hebt... dan is eigenlijk wat je het horen krijgt... Ja, als je... Ik heb het zelfs van een psycholoog gehoord. Als je het echt had gewild, dan had je het wel gedaan. Ja. Dan denk ik, oh dan snap je er zo weinig van. Je, hebt, je kunt zoveel redenen hebben om het toch maar gewoon elke dag... met één dag te rekken. Of één uur, of één... Half uur of een seconde. En zo ging ik er zelf ook doorheen in de allermoeilijkste momenten. Gewoon niet eens meer denken in oh ja. van. Uh, later heb je kleinkinderen en dan wordt alles leuk. Maar gewoon echt een half uur jezelf. Nou ja, dwingen. Ja, het mag nu niet, maar pas over een half uur. Ook al wil je het nu echt heel graag. Ja. En willen is te zwak uitgedrukt. Ook al kun je gewoon niet meer. Ja, en ik denk. Ik denk dat ik het niet weet. Want ik heb natuurlijk heel vaak over nagedacht. Lang voor die opname al. Maar ja, waarom uiteindelijk toch niet... Ik zocht altijd toch naar redenen om maar te blijven leven. Ook al geloofde ik niet dat het leuk was. Of dat het ja. ooit leuk zou worden. Ja. Maar gewoon toch ergens het idee... Maar je moet het ondanks hoe dan ook volhouden. Helemaal aan het eind is er een gesprek met een van de psychotherapeuten. En dan valt het woord uh, het onverwoestbare. Ja. Er zit iets, ja. eigenlijk stel je vast, of je stellen jullie samen vast... of je, volgens mij ben jij echt dezelfde die dat zegt, althans in het boek... dat er iets onverwoestbaars ook in je zit. Dus ondanks alles zit er dus iets in dat wil leven. En eigenlijk vindt die psychotherapeut, dat vind ik dan heel mooi... Je moet je even over nadenken. Het is eigenlijk wel een heel mooi woord, heel goed woord. Ja. Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk ook geen antwoord. Nee, dat is geen antwoord. Maar ja, dat is wat er het dichtst bij in de buurt komt, denk ik. Het, het, heel veel gaat natuurlijk in jouw boek over het contact met de verpleegkundigen. Maar zeker ook met de psychotherapeuten en de psychiaters. Ja. En misschien is het onthullendste nog wel dat zij, althans dat als ik lees, maakte op... dat ze geen toegang tot je kunnen krijgen. Dus, je zou zeggen, nou, dan ben je opgenomen... dan ben je in goede handen van de professionals. Nou zal het wel beter gaan. Nou, dat dacht ik ook. Ik dacht nog net niet van... oh, dan ga ik nu gewoon achterover uh, leunen in deze stoel... en genees maar, <laughs> hoewel ik wel aardig die richting op kan. Maar wat ik heel onthullend vond, was dat al die psychologen en psychiaters en verpleegkundigen... allemaal ook maar mensen waren. Ik dacht, ja, jullie repareren mij gewoon. En dat... Ik, ik heb voor mij zelfs letterlijk tegen... Dat was niet zo'n hele slimme zet... maar letterlijk tegen de psychiater met wie ik het niet zo goed kon vinden... gezegd dat zij voor mij ook geen mens was... maar meer een soort functie. Een ja, <laughs> flat character noem je dat. Ja, flat character in mijn leven. <laughs> ja, dat ja. is niet verstandig. Maar zo voelde het wel. Het was echt. Ik, ja, het was voor mij een eye-opener om te zien dat zij het eigenlijk ook niet wisten. En ook maar gewoon hun best deden en uh, blunderend hun weg zochten door het dolhof in mijn hoofd. Maar je deed er zelf ook alles aan om, om geen contact te krijgen. Je bleef die kern afschermen. Ja, maar ik, had ook, ik zou niet weten hoe ik ze dan wel contact had moeten geven. Hm. Ik, ik weet dat ik echt stom verbaasd was en ook gechoqueerd en heel pijnlijk vond om van uh, de creatief therapeut aan het eind van mijn opname te horen dat ik een van de moeilijkste patiënten was geweest die zij had gehad. En toen vroeg ik van hoezo, maar ik was niet de patiënt die het lokaal uh, aan Gort sloeg en ik was niet degene die in de isoleer lag enzovoort. Ik was altijd heel braaf en vriendelijk en deed keurig wat er gevraagd werd. En dan zei nou precies daarom zo'n ondoordringbaar fort van vriendelijkheid. En toen dacht ik... ja, maar dat deed ik toch voor jullie. Zodat jullie... van deze ontzettend lastige baan... toch ook nog iets leuks hadden. Maar lag daar dan ook de, de reden... Waarom, waarom dat bijvoorbeeld zo lang duurde? En waarom zij zo moeilijk toegang kregen tot jou? Dat hebben ze uiteindelijk wel gezegd, ja. Ja, want de... Maximale opnameduur was. in feite drie maanden. Maar uiteindelijk heb ik er iets meer dan vijf maanden gezeten. Ja, ja dat was. Ja. De medicijnen kregen geen vat op mij, zij kregen geen vat op mij. Ja, en de depressie bleef terugkomen. Dan, ja. Ja. En dan is het natuurlijk, want uiteindelijk. Um, ga je toch weg. Ja. Je, je bent weer op vrije voeten. Ja. En um, je, je, je, op een Kijk, het is een heel gek genoeg, een heel licht boek. Het is, ja, het is, het is een heel grappig boek. Het is een heel maar. grappig boek. Dus je gaat, he, daarom kan je ook he, zo lang meegaan. Maar het is natuurlijk een, een geschiedenis van honderden pagina's lang. Uh, stromen de tranen over je wangen. He, heel vaak, heel, heel letterlijk ook. En dan is het natuurlijk de vraag: uh, wat, wat kent het er dan precies? Wat gebeurt er nou eigenlijk waardoor er toch bij jou. Iet, er is iets veranderd, ergens, een keer. Dat heb ik mezelf ook afgevraagd tijdens het schrijven. Want ik heb het niet op chronologische volgorde geschreven. Nee. Ik begon eerst met alle leuke, grappige dingen... want er gebeuren hilarische dingen of zo paas, echt absurd. Maar terwijl ik verder schreef... schreef ik ook steeds meer naar de moeilijke dingen toe... waar ik eigenlijk niet aan wou. En dan kwam ook de vraag van... Ja, wanneer ging het eigenlijk beter... Wanneer was uh, er iemand die met een toverstokje zwaaide... mij het juiste doosje pillen gaf en ik tada naar buiten liep? Nou, dat was er gewoon helemaal niet. Nee. Wat er denk ik was, is dat het gewoon heel erg lang duurde. Dat ik gewoon vier maanden lang heel argwanend... steeds naar iedereen heb gekeken die daar werkte. Gewoon, eigenlijk was ik ook altijd bang voor ze. Niet bang in de zin van dat ze... Uh, ontoerekeningsvatbaar waren of wat dan ook. Maar gewoon het idee, elk moment kunnen jullie misbruik maken... van de macht die jullie over mij hebben. En toen ik na al die maanden zag dat ze dat nog steeds niet deden... en ook als patiënten echt de meest nare dingen tegen hen deden... dat ze altijd nou ja, hun best bleven doen... toen begon ik in te zien dat ik ze misschien inderdaad kon vertrouwen. En de psychiater met wie ik het niet goed kon vinden... Nou ja, daar deed ik heel erg mijn best om die zoveel mogelijk te ontlopen. Maar uiteindelijk zei verpleegkundige, nee, je moet gewoon eens een keer met haar aan tafel gaan zitten. En zeg nou eens waar je problemen mee hebt. Nou, dat was niet echt iets waar ik naar nou uitzag na de gesprekken die ik met haar had gehad. Van jij bent een flat character. Ik hm. zie jou meer als een functie. En die reageerde daar heel erg goed op. Dat was mijn stomme verbazing. Ik vroeg me echt af: waarom neem jij, psychiater, in vredesnaam mijn patiënt, gestoord? Serieus. Maar dat deed ze. En toen dacht ik, nou, dan moet ik eigenlijk... misschien ook wel mezelf serieus gaan nemen. En ook mijn rol in deze ziekte... en ook mijn rol in het beter worden. Hmm. Want dat toch stiekem een beetje achteroverleunen in die stoel. van, ja, Jullie hebben gezegd dat ik opgenomen moet worden. Jullie zeggen dat ik een probleem heb. Dus, be my guest. Ja. En, en in welke zin ben je toen toch iets meer... zelf het heft in eigen handen gaan nemen? Wat kon je dan toch zelf doen... Um, ja, dat is eigenlijk niet echt iets wat heel erg tastbaar is. Meer iets, een gevoel in jezelf. Het idee: uh, als mensen je het idee geven dat je voor jezelf op mag komen, hm. dan krijg je om de een of andere reden het idee dat je voor jezelf op mag komen. Dus als het maar dat lang het, genoeg herhaald wordt ook. Ja, en dat er dus blijkbaar ook iets in jou zou moeten zijn waar je voor op kunt komen. Het, ja, ik, je krijgt gewoon een gevoel voor zelfwaarde. En dat is al een te groot woord voor wat er toen heel klein ontstond. Ja. Maar het idee... Wat ik altijd zo'n zemelige gedachte vind... Van je mag er zijn, je bent goed zoals je bent, enzovoorts, bla. bla, bla maar toch, ondanks dat ik een hekel heb aan die woorden... Ja, dat maar, ontstaat dan wel. Maar dat is, dat is als, je, als je jarenlang suïcidaal bent... is dat precies wat je jarenlang niet gedacht had. Nee Nee, je mag er niet zijn. Wist jezelf uit. Neem een gum en gum jezelf ja. uh, weg ja. uit de geschiedenis. En niemand is te vertrouwen ook. Ja, en, hou, en zorg er vooral voor dat je niemand hiermee lastigvalt. Want dit is jouw ja. probleem. Ja. Dat is ongelooflijk. Maar dan is het dus toch zo dat die, die, die liefdevolle zorg of aandacht... tegen de klippen op, met de moed en wanhoop... dat dat toch effect heeft gehad. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, gewoon het feit dat... Meer dan de pillen? Ja. Je bent met, zoals het er gaat, dan werken deze pillen niet voor slapeloosheid, antidepressiva. Ik denk dat ik in totaal iets van vijftien verschillende soorten pillen heb gehad. En allemaal variaties met allemaal soorten rare effecten. Ja. Ja. Nee, het was voor mij echt het feit... Nou ja, ik had mezelf mijn hele leven groot gehouden. In mijn baan van ik kan alles, ik doe alles. En ik ben er ook goed in. En dus doe ik dan nog meer. En daar word ik... Nog beter van. En ik kwam daar en ik was helemaal niks. Ik kon niks meer. Ik kon niet meer slapen. Ik kon alleen nog maar huilen. Ik kon nauwelijks lopen. Als je echt zwaar depressief bent, dan kun je niet meer rechtop door de gang lopen. Maar dan schuifel je langs de muur. Omdat je gewoon. Je bent de coördinatie kwijt en je kunt alleen nog maar schuifelen. Zo weinig energie. En je komt echt als een wrak binnen. En dan zeggen mensen. Die doen de deur open en zeggen. Ah, welkom. Wij gaan voor jou zorgen. Heel gewoon. En dacht ik, nee, dit is niet gewoon. Want nu kan ik niks meer. Dit is het punt waarop je mij dan ergens in een ben, sloot gooit. Met te grof vuil zetten. Ja, dat is wat, dat is wat er hoort te gebeuren. Ja. En zij deden dat niet. Ze zeiden, nou, dan, dan mag je gewoon even hier blijven. Ja, je bent gewoon vier maanden lang koppig ermee doorgegaan... om dat niet te accepteren. Ja, dan leg je het wel weer heel erg bij mij Ja, he? zo is het ook. Ik was natuurlijk ook wel een beetje zielig, hè? Dat <laughs> ja, zeg ik, kom op. Ja. <laughs> te van de meer. Er waren ook hilarische dingen. Die zijn ja. er ook gebeurd, noem ja. eens wat. Wat jij dan hilarisch vond. In die stemming die je had, hè, met, dat, met dat gevoel dat je nu omschrijft. En, en, ja. en de, en de, en de suïcidale gedachten zijn nooit ver weg geweest, eigenlijk. Nee, nee. Dan zie je toch nog... Dan heb je toch een gevoel voor wat, wat hilarisch is. Wat is het... Noem eens wat. Beschrijf het eens. Als je noem, wil. noem jij eens wat? Ja. Nee, dat is leuk. De kerstboom. Ja, oh, die kerstboom. <laughs> ja, dat ja, is heel die. leuk, ja. Ja, ja. ja. Ja, ik... Ja, de kerstboom. Dan is het kerst, dan wordt het kerst. Ja, je wordt opgenomen, wat is het in de zomer? Ergens? Ja, en dan zegt de activiteit, nou ja, het wordt kerst. Je krijgt de kerstboom, want dat is leuk voor de patiënten. Nou, De patiënten denken, ik heb geen vrijheden, ik mag niet eens naar huis. Waarom zou kerstvieren hier leuk zijn en waarom zou... Een kerstboom dan. Ja. Leuk zijn. En dan zegt de activiteitentherapeut en dan gaan we ook nog leuk kerstballen maken. Met <laughs> allemaal van die uh, plaatjes erop geplakt van, ik had van een met een hobbelpaardje en dan iemand anders had met kleine kerstboompjes erop. Zo lief, zo leuk. Ja, ja. En ik dacht, dit komt niet overeen met wat ik van binnen voel. Dus Toen was ik al aardig aan de betere hand. Dus toen dacht ik, ik maak een andere kerstbal. En ik heb ook mijn medepatiënten opgestookt. Van eigenlijk... Pas een, past een ander soort kerstbal... beter bij ons soort mensen. Dus dan hebben wij de kerstballen... beschilderd met teksten... Uh, wat was het ook alweer? Oh, ik ben niet gek, ik ben een kerstbal. Dat was de eerste. En soms voel ik me zo leeg van binnen. oh Die vond ik echt hilarisch. <lacht> want dat is een kerstbal natuurlijk. Nou, Doe mij maar een zonvakantie. Ja, wat ik ook. Een van de meest geestige is. De meest wrange is. Uh, Kijk uh, Stop mij maar terug in de doos. Die ja. vond ik wel heel leuk. Of deze. Ja, die vind, dat vind ik dan. Hang je net lekker, valt je buurman van tien hoog naar beneden. Ja, ja. ja. ja. ja dat soort <laughs> ja, die, uh, ja, wel. Die en, spelen. Maar daar hadden jullie wel al zelf ook lol in toen, volgens ja, tuurlijk, mij. Natuurlijk. We dan, hebben dan... helemaal hilarisch met de behandelgroep over die eetkamertafel in de huiskamer gehangen. En er kwam verpleging voorbij en die mocht dan briefje brief natuurlijk niet zien. Maar oh, echt, ja. ja. Al die dingen bedenken. Want dat is nog een aspect. Hè? De, de, de relatie met de therapeuten en de verpleging en de behandelaars is één. Maar er is nog een ander soort relaties. En dat is misschien wel het meest ontroerende van het hele boek. Dat zijn... De patiënten. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Wat Ik, heeft dat betekend voor jou eigenlijk? Ja, ik zou willen zeggen alles. Want um, aan de verpleegkundigen heb ik heel veel gehad... omdat die er altijd waren. Die woonden daar gewoon. Die zorgden voor ons. Maakt niet uit wat we deden. Maar die medepatiënten, die woonden er met ons. Met mij. En het was niet eens dat ik mezelf alleen herkende in mensen met exact dezelfde aandoening... want ik wist zelf ook niet wat ik had. Maar meer het feit dat je daar gewoon allemaal zit... omdat het slecht gaat en je probeert er maar het beste van te maken. En toen ik opgenomen werd, ik wist echt helemaal niks van de psychiatrie. Ik wist het eigenlijk niet eens het verschil tussen een psycholoog en een psychiater. En wat ik over psychiatrische inrichtingen wist... was de samenvatting van One Flew Over the nest van Wikipedia. Nou, dat... Stemt ja. niet echt hoopvol. Ik dacht, oh, dan kom ik bij de gekken. Ik zie ze al gewoon voor me. Gekken, dat die, gekken bleek... die wel in opstand kunnen komen, trouwens. Ja. Tegen, tegen het regime, dat over ze. Ja. De regels die over ze worden neergelegd. Ja, maar toch echt rare mensen, enge mensen. En ja. dan kom ik daartussen. En dan kom je daartussen en dan blijken daar. Dan kom je daar dus tussen allemaal Meertes van der Meers. Wat logisch is, want het zijn allemaal mensen, net zoals ik, die ook. Gewoon een leven leiden en op een gegeven moment struikelen... en zelf niet meer overeind komen. Om wat voor reden dan ook. Het zijn eigenlijk allemaal hele normale mensen. Nou ja, laat het eigenlijk maar weg. Het zijn heel normale mensen. Sommige mensen... Maar wel behoorlijk beschadigd, geschonden soms. Ja, maar... De, de vrouw die je Alice noemt. Ja. Die aan dislike, meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Daarvan is het leed zo moeilijk te dragen... dat ze dat toebedeelt aan een, af, aan een paar afsplitsingen van zichzelf. En jullie ja. zitten ze op, een, op een gegeven moment tegen elkaar op te bieden. Hoe <laughs> dat kan in de, in de tuin van, van de paas. Nogmaals, ja. de psychiatrische afdeling. De van. de andere het, het ergste wie, wie heeft het nou het ergste? Ja. Maar dat is eigenlijk ook... Dat is, ja, daar moet je eigenlijk van huilen en, en tegelijkertijd om lachen. Dat is... Nee, we vonden allebei dat de andere het het, het ergste ja. had. Nee, ja. jij. Nee, jij. Ja. Maar er zit... In een aantal van die... Dus eigenlijk ontstaan daar vriendschappen. Ja, zeker. Ja, ja. maar dat moet ook wel. Je zit er gewoon 24... Gewoon heel praktisch. Je zit er 24 uur per dag met elkaar. En je deelt al heel snel de meest intieme dingen. Hm. De reden waarom je opgenomen bent. Vaak is dat gewoon... Oh, ja, heel persoonlijk. En... Je weet ook... Dat je moet roeien met de riemen die je hebt. Je bent een groep. Ook al kennen die elkaar niet. Maar vanaf nu zijn wij de kudde. En we proberen het maar gewoon zo goed mogelijk met elkaar te hebben. Er hm. zijn mensen met wie je het minder kunt vinden. En met mensen die je het wel kunt vinden. Ja, daar word je gewoon vrienden bij. Is het ook zo dat je met die uh, collega's... Zou je het bijna zeggen? Ja, zo noemde ik ze. Ja, ja, je, noemt ze, ja je noemt ze zo. Dat je die ja. wel vertrouwde. Ja, er is, was voor jou een soort wantrouwen tegenover iedereen. In ieder geval de mensen die... je uh, met de hulp tegemoetraden. Maar was dat eigenlijk niet zo bij, bij deze. Ik weet niet of. Collega's. Um, maar daar heb ik nog nooit over nagedacht. Tot dus op dit oh. moment. Uh, um, ik weet ook niet uh, over of, of wantrouwen. naar. Uh, therapeuten of verpleegkundigen, of dat het juiste woord is. Het was gewoon zoals ik iedereen zag, gewoon iedereen in de okay. mensheid. Ja. Maar ja, wat ik wel zag is om, juist omdat je het leed gewoon van andere mensen ziet en je voelt ook gewoon het leed dat zij hebben en ze staan er zo open voor om dan, ondanks hun eigen leed, ook nog jouw problemen een stukje te dragen... ja, dat helpt heel erg. Zullen we wat muziek laten horen? Doen we. Oh, rest of days, I'm gonna try to, be, to promise I will keep I won't let time get Muziek meegenomen door mijn gast Meerte van der Meer... schrijft er van dit belangrijke boek, Paas. Psychiatrische roman. Wat is dit trouwens voor muziek? Dit is van uh, Marijn van der Meer. Uh, niet familie, maar wel <laughs> grappig toeval. Ja. Ik was bezig met het maken van een boektrailer. Een filmpje voor op YouTube over Paas. En daar moest muziek onder. En degene die het voor mij in elkaar zette, die zei... Nou, ik, ik heb een vriend die dat wel kan. Want ik zei, ik hou een beetje van Simon Garfunkel. Iets. Ja. Dus hij stuurde me een link door en ik mailde meteen terug. Is dit een grap? Echt Marijn van de Meer? Nee. <laughs> maar het was geen grap. En ja, het heette Rest of Days. Ja, ik vind het gewoon hele fijne is Gewoon muziek. Sfeer, ja, de sfeer spreek je dan aan, ja. ja. ja. Simon en Garfunkel. Want het zit in, in het boek zit niet veel muziek volgens mij. Nee. Uh, je... je bedoelt tussen de letters door? Nee, nee, nee, nee, nee. Er zit nee, nee, geen muziekje bij. Nee, gewoon dat je luistert naar muziek of zo. Of muziek bij je hebt. Nee, ik van... kon helemaal niks. Ik kon niet lezen. Ik ik kon geen televisie kijken. Ik kon geen muziek luisteren. Gewoon ja. Je hebt er de hersens niet voor. Ja. Je kunt je niet op concentreren. En het, dat is het aan de ene kant. Aan de andere kant, je voelt er niks meer bij. Als je... Ik heb daar geleerd hoeveel uh, gevoel je hebt voor dingen om je heen. Als het weg is, voel je, besef ja. je dat pas. Ja. Ik weet wel dat ik een keertje op vakantie met een groep vrienden in de auto zat. Er was geen muziek. En ik had als enige een cd. Een cd van Robbie Williams... mijn allergrootste muziekheld ooit. Dus ik zei, nou ja, dan kunnen we deze wel luisteren. Nou, leukste liedjes. Ik zet de cd op. en Na ongeveer 20 seconden... Zo iemand, wat is dit voor een rotzooi? Echt, uh, waar is de bas? Hebben we niet wat anders? Bla, bla, bla. Nou, dan gaat er echt zo'n scheut van pijn door je hart. Van nee, dit is echt... Hm. belangrijk... Maar als je zwaar depressief bent, dan alle gevoelens die je hebt voor dingen die, worden, ja, die zinken weg in een moeras. In een moeras van depressie. Ja. Uh, het is ook nog de, de, de week van de psychiatrie. Ja. Die, is eigenlijk die is eigenlijk begonnen. Het gaat over stigmatisering. We willen onder andere aan de orde stellen hoe uh, mensen die um, zelf ervaring hebben in de psychiatrie. Hoe die... Hoe die kunnen helpen om beeldvorming te herstellen of ja, te beïnvloeden. Heb jij, heb jij last van stigmatisering bijvoorbeeld? Uh, ja, je treedt zo naar buiten dat ja. Je ja, dat je, is een beetje overweldigend. Dat, ik ik was er een beetje overheen, en dat merk ik wel. Wat. Je was er overheen? Nou ja, niet bewust. Ik weet, ik, uh, na mijn paasopname was er een uh, feestje op mijn uh, uitgeverij, waar ik gewerkt had, waar ik inmiddels geen baan meer had, maar ze vroeg wel of ik langskwam. Ze dus hebben je ontslagen. Toen je op de paas zat? Nee, maar mijn contract liep af en oh, okay. werd niet verlengd. Oké, okay. nou ja. <laughs> vind ik diplomatiek geformuleerd? Maar. Heel diplomatiek. Ja. Maar daar hadden ze mij dus vier maanden lang niet gezien, mijn collega's. En de leiding wist waar ik was, maar had besloten van ja, dat gaan we niet zeggen. Want dat is, hmm. ja, ja, daar praat je niet over. Dat is wel erg privé. Ja, ze is in een gesticht. Dus ik kwam daar en mensen zeiden... hé, hey, je was weg naar de vakantie, je bent niet meer teruggekomen. Wat was er? Want je had een burn-out. Ik zei, oh ja, ik ben opgenomen geweest in het gesticht vijf maanden lang. Met een zware depressie dat ik dood wou. En toen was het even stil. stil. En toen, echt tot mijn stomme verbazing... zei een collega... nou, ik heb nu dus een neef, die is ook opgenomen in een, in een inrichting. Niet een uh, paas, niet een ziekenhuis, ja. maar andere... Want die heeft zwaar anorexia. En die moet binnenkort of aan infuus of daartoe. En iemand anders zei: Mijn tante heeft zelfmoord gepleegd. Want die is wel opgenomen geweest. Maar die kwam niet over haar depressiviteit heen. En weer iemand anders zei: ja, Ik heb vroeger een drankverslaving gehad. Ik ben opgenomen Boem, geweest. Boom, boom. In één keer. En ik dacht: dat zijn jullie soms allemaal gestoord. Jullie zijn nog gekker dan ik. <lacht> Echt? Ja. <lacht> ja. Hey. Niemand praat er ooit over, maar ik was degene die verbaasd was. Ja. Meer dan de rest. En daar hebben we nog heel lang over doorgepraat. Het feestje was al lang voorbij, maar we hebben nog uren aan tafel gezeten. Met veel wijn. En gewoon ook niet eens huilend of wat dan ook. Maar gewoon verhalen vergelijken en er ook over lachen. En van blijkbaar is dit eigenlijk stiekem best wel normaal. Iedereen heeft ja, de gekke tante in de familie. Ja. Nou ja, dat ben ik dus. Dat wist ik niet. Maar en, dat, en dat allemaal op de, de redactie van de uitgeverij van de zelfhulpboeken. Ja, als je het over stigmatisering hebt, dan denk ik, dat vind ik raar. Want psychiatrie is zo normaal. Ik vind ook eigenlijk, en dat is dan... Misschien zelfs anti-anti-stigmatisering. Ik vind zelfs dat als je zulke duidelijke heftige campagnes neerzet... rond stigmatisering, dat je het probleem misschien zelfs wel groter maakt. Ja. Maar is, er, is, er niet, is er niet angst voor psychiatrie en voor de problemen in de psychiatrie? Ja, natuurlijk. Maar als je is is er je bekijkt... angst voor, voor, angst voor suicide-neigingen bij andere mensen? Ja, en voor schizofrenie en marisch depressief hebben een slechte naam. En autisten, ja... Die scoren ook niet hoog vast. Er is van alles, maar als je kijkt naar de statistieken... dan is 1 op de vier mensen in Nederland... krijgt in zijn leven te maken met een psychiatrische stoornis. 1 op de 4? 1 op de 4. Dat is zo. een campagne geweest van een paar, dag, een paar jaar geleden. Die vond ik zo briljant dat ik meteen dacht... Nou schrap alle campagnes in de toekomst, want dit is het gewoon. Als je kijkt, de gemiddelde gezinsgrootte in Nederland... is volgens mij 2,3. Ja. Dus nou ja, als dan die punt drie dat psychische geval is... dat verklaart dan weer wat. Dan heb je dus twee familieleden die daar direct mee in contact komen. En dat psychische geval heeft waarschijnlijk ook nog ergens... één vriend of vriendin rondlopen. Ja. Dan heeft iedereen te maken met psychiatrie. Ja. En, ik heb en, en Wat ik... was het briljant van die campagne trouwens? Dat het laat zien... Uh... Nou, jij schrok... Ja, van het getal. Oh, je bedoelt gewoon het getal. Oh, gewoon getal. Het getal noemen. Een op, een, een op vier. Als jij een gezin oh. hebt van vier personen... Eén van jullie... ja, is de pineut. Hm. Zo simpel is het. En het probleem met de psychiatrie is dat het vaak... Uh, van je afgeprojecteerd wordt. Dus uh, de, het psychiatrische geval... dat is de zwerver bij de Albert Heijn... die dan ook schizofreen is... en aan de alcohol en depressief en vast ook die heeft dan alles die heeft alle één op de vier. Mm. Zo wordt het gezien. Maar het is zo dichtbij. En dat merkte ik dus ook op die borrel. De gewone... Ja. Het feestje. En betekent dat dat iedereen er eigenlijk... Het ligt natuurlijk voor de hand om dat te denken. Er veel meer over zou moeten praten. Of, of hoe moet je daarmee omgaan? Hoe zouden wij daar met z'n allen in Nederland mee om moeten gaan? Um, nou, niet per se meer over praten. Maar gewoon accepteren dat het normaal is. Het hoort erbij. Ja. En ja, het heeft een stigma, maar als je kijkt naar de geschiedenis van de geneeskunde, dan heeft elke aandoening wel een stigma gehad. Ja. Vroeger was kanker, dat was K. En daarvoor was er helemaal niks, maar het was er wel. Dat is ook gewoon een evolutie die door de mensheid heen gaat: van oké, okay, dingen zijn eng, we begrijpen het niet, we begrijpen het iets beter, oké, okay. weet je wat, ik vind het niet meer interessant. Ik zou minder tijd besteden aan het stigma en meer gewoon aan het feit dat het menselijk is hm. om af en toe problemen te hebben. We, we, voor mijn gevoel zijn wij nog lang niet uitgepraat. Nee. Ik, <lacht> ik wil het namelijk ook nog wel hebben over um, bijvoorbeeld schrijven: het schrijven van dit boek, uh, misschien nog wel over andere dingen. <lacht> um, dus ik hoop dat je wilt blijven na het, na het hoorspel. We moeten even plaatsmaken voor het hoorspel. Ja. En dan blijf jij tot, nou dat vind ik hartstikke fijn, Meert van der Meer. Dus dan hebben we de tijd. Ik heb ook de tijd genomen dat ik het bijzonder vind dat je daar zo, zo uitgebreid en openhartig over kunt spreken. Dus dat vind ik, vind ik daar ben ik je dankbaar voor. <laughs> ja. Dus uh, fijn dat je blijft. Dan kan ik <coughs> alvast zeggen dat er zometeen een nieuw hoorspel begint. en dat is, een AVRO, uh, dat is van de AVRO en dat heet Emma's Feest... Oh, he, he, ja, dat is toevallig. He, he, he, he, he, Emma is ook de naam van de hoofdpersoon in uh, de, het boek waar wij over hebben. Van Meerte van der Meer. Paas, psychiatrische man. Uitgegeven door de House of Books trouwens. Um, dus daar heb je je alte ego Emma genoemd. Nou, Emma's Feest zometeen. Dat is geschreven door Flip Broekman. Speciaal voor Bram van der Vlucht en Ingeborg Elzevier. Een ex-minister en zijn huishoudster. Het is een tragicomedi. Um, dat gaat tien afleveringen in beslag nemen vanavond. De eerste aflevering. Uh, dus tot één uur is dat Emma's feest. Daarna gaan we door, praat ik door met Myrthe van der Meer. En bent u uitgenodigd om mee te praten, mee te denken. Uh, zijn er mensen die zelf ervaring hebben met de paas? Bijvoorbeeld als ze er werken. Dan zou het interessant zijn om daar verhalen over te horen. Of als zij bijzondere verhalen kunnen vertellen over eigen opnames. Uh, en misschien kunnen we het ook over de geestelijke gezondheidszorg hebben. Want daar is ook veel over te doen. Die kost zoveel geld. Daar willen mensen alles aan, van alles... In veranderen. En dat moet misschien ook wel. En dat kan misschien ook wel. Nou, dat is ook een onderwerp. We kunnen bellen met 0800 1121. 0800 1121. Um, en dan um, bent u ook mee te gast in de uitzending. Ik denk dat ik nog even heb. Ik weet niet hoe lang. Hoe lang. Begint het al, zo meteen? Nog 2,5. Au. Oh. Ja, daar gaan we niet op zitten wachten. Nee. dat is een korte aflevering van uh, Emma's Feest. Um, want, want dat is één ding, dat is ook nog natuurlijk een ding waar je het over kunt hebben: het schrijven. Wanneer ben je begonnen met schrijven? Niet tijdens je depressie of tijdens de pa op de paas. Want dan kon je helemaal niks, denk ik. Nee, nou, dat komt natuurlijk langzaam terug tijdens zo'n uh, opname. Op een gegeven moment uh, kon ik wel weer nadenken, bijvoorbeeld. Ja. Maar met het schrijven, daar ben ik niet op de paas mee begonnen. Maar de eerste dag daarna... Echt waar? Ik kwam eruit en mijn hoofd diep om... met alle hilarische dingen die er gebeurd waren. Oh, en die keer dat we ontsnapt waren. Oh, en die keer dat... Maar je, je stond buiten met een soort geluksgevoel... of een, of een ja, feest, ja. feestelijk gevoel, dus daar die vrolijkheid. Nou, niet eens feestelijk, van haha, ik ben eruit... Ja. maar gewoon, oh, die tijd, die was zo bijzonder. En dat gevoel wil ik vasthouden, maar ik werd daar nog gek hoe van. Hoe kan dat nou? Ja, je hebt het boek dat... gelezen. Ja, nee, maar hoe kan dat nou? Ja, nee, dat, dat weet <laughs> ik wel, maar hoe kan je nou... Maar goed... Oké. Okay. En toen? En toen. <laughs> um, even kijken. Toen we, nou ja, toe wilde, dacht, je dat, toe wilde je dat meteen vasthouden. Dat ik was... maakte een lijst van alle gebeurtenissen die ik had bedacht. Of nou ja, onthield nog. En toen werd die lijst, na de volgende dag bleek dat die lijst 280 items lang was. <laughs> en het bleef nog steeds door mijn hoofd gaan. En toen dacht ik, ik moet ze uitschrijven. Gewoon elke gebeurtenis moet ik gewoon helemaal opschrijven wat er gebeurd was. En waarom dat mij zo geraakt heeft. Misschien is dat de antwoord op jouw vraag. Waarom maakte die gebeurtenis zoveel indruk op mij? Ja. En waarom, wat zorgt ervoor dat ik op deze manier uit het paas ben gekomen? Ja. En er zo naar terugkijk? Ja. Dus het begrijpen, dat begon ja. eigenlijk pas na afloop. En daar heeft het schrijven... Je, dat is een was soort in... onderzoek. En ik wilde het bewaren. Ik wou als ik over tien jaar terugkeek... dat mijn geest niet vervuild was met alle standaard... Uh, een mening over de psychiatrie van... oh, opgenomen, dat zal wel een hel zijn geweest. Mm. En dat ik dan terugdenk en denk van... ja, dat was, dat was niet leuk, vast. Nee. Mm. Want dat is niet... hoe ik het beleefd heb. Nee, het was juist een bijzondere ja. ervaring. Ja. ja. Dat is, na alles wat je verteld hebt, ook vanavond... in dat korte bestek van drie kwartier is dat natuurlijk wel des te opmerkelijker... dat je juist dat vasthoudt. Ja. Ik wou gewoon weten... wat er is er gebeurt. Ja. Ook al was ik er zelf al die tijd bij. Ja.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 Vandaag in het Avro Radiotheater. Emma's Feest van Flip Broekman, aflevering 1. Emma zorgt voor haar kleinzoon Maarten, een werkloze twintiger... wiens ouders omkwamen toen hij nog heel jong was. Emma is al meer dan 40 jaar werkster... bij de flamboyante zakenman en oudminister... Verdomme, verdomme, verdomme! Is het weer zo ver? Heb je de krant gelezen? Nee. Hoe is het toch met oud-minister Bomhoff? Ik zei toch dat ze me boycotten. Zelfs de idioot krijgt ze nu en dan nog een stukje in de krant en ik word volkomen genegeerd. Ah. Terwijl ik nog dagelijks mensen spreek die mij de beste minister in jaren vonden. Energiek, duidelijk, altijd vol plannen. Een flamboyante man die zich in een Bentley naar het departement liet rijden... maar zich ook graag omringde met jong talent. Maar, maar dat is ondertussen wel weer tien jaar geleden, meneer Kalsbeek. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, dat, dat het uh, misschien wel eens tijd wordt om weer eens aan wat anders te denken. slotte ben u maar twee maanden minister geweest... Maar twee maanden. Ja. Dat was wel mijn kans om dit land uit het moeras te trekken. Ja, maar dit is die gebeurd. En, en ondertussen bent u wel uw vrouw kwijt. En komt er nooit meer iemand op bezoek. U hangt hier maar zo'n beetje rond. Of u zit in de mens samen met jonge meisjes te flirten. Vind jij dat verkeerd? Niet als u vijftig uh, jaar jonger zou zijn. Nou, dat is voor de jonge meisjes anders geen enkel probleem. En... Uh... En zeggen ze ook nooit wat van het borsthaar? Nee. Omdat ik uh, van Maarten begrijp dat het helemaal uit is. Nou, hij kan beter werk gaan zoeken, die kleinzoon van jou. In plaats van zich druk te maken over mijn borsthaar. Of hij moest weer eens wat nechzen bevrijden. Dat ja. was ook zo'n succes. Nou, dat heb je één keertje gedaan met die Kalsbeek. En toen zijn die beesten met z'n allen een crash binnengelopen... en ze gaan knabbelen aan babyteentjes. Ik snap niet dat jij die jongen nog steeds de hand boven het hoofd houdt. Als hij normaal naar school was gegaan, had jij al lang kunnen stoppen met werken. Ik, ik wil helemaal niet stoppen met werken. Je bent niet goed bij je hoofd. Wat wil je dan? Nou, uh, uh, uh, niks. Ben je volmaakt gelukkig? <laughs> Misschien wel. Werksters horen niet gelukkig te zijn. In elk geval niet gelukkiger dan hun baas. <laughs> heb jij jezelf eens achter een emmer door het huis zien kruipen? Ja, denk ik. Daar word je niet vrolijk van. En, en heb u wel eens naar uw eigen gezeur geluisterd? Dat, dat iemand met zoveel geld zo weinig plezier heeft in zijn leven. Ik wil geen plezier in mijn leven. Ik wil wat betekenen voor de mensen. Ik wil ze leren om een eigen zaak op te bouwen zoals ik dat heb gedaan. Met lef, met passie. Mijn vader heeft zich opgewerkt van arbeider tot directeur. En dat deed hij voor mij, zei hij, zodat ik later advocaat kon worden. Of ambassadeur. Maar ik wou mijn carrière niet te danken hebben aan mijn vader. Dus heb ik samen met drie vriendjes een bedrijfje opgericht... dat we uiteindelijk voor 300 miljoen gulden verkocht hebben aan de concurrent... die nou zit te mekkeren dat hij te veel betaald heeft. Ja, had hij maar beter op moeten letten. En ik ben er niet om zijn aandeelhouders in het gareel te houden, toch? Toch? Ja? Uh, maar wat is er? Ach, ik maak me zorgen om Maarten. Waarom? Omdat hij nog steeds geen baan heeft. Kan u Maarten anders niet aan een baantje helpen? He? U kent zoveel mensen. Wat moet ik dan tegen ze zeggen? Heeft iemand misschien een baantje voor de kleintje van mijn werkster? Maar hij kan niks, hij wil niks. En als je er wat van zegt, kan je een grote bek ja, krijgen. Nou, nou, ik dacht ja. niet dat iemand daarop zit te ja, wachten. Nee, nou niet als u het zo zegt, denk ik. Dat huis was zijn best, hoor, meneer Kalsbeek. Nou, dat hoor ik al jaren. Hij, hij weet gewoon niet wat hij wil. Nee, daar kom je ook niet achter als je de hele dag in je bed ligt. Toen ik zo oud was als hij, had ik al twee studies achter de rug. Ja, ja, ja, ik weet het. En toen moest ik nog in militaire dienst. Maar uw ouders zijn niet voor ongeluk toen u tien was... Bij Maarten gaat het allemaal een beetje langzamer. En bij de gemeente, daar willen ze ook niks voor om doen hoor. Nee, die hebben alleen maar projecten om jonge criminelen aan het werk te helpen. Dan moet hij zorgen dat hij jonge crimineel wordt. Oh, dat is niet zo lastig hoor. En, maar wat moet hij dan doen? Een, een, een busje de pomp overvallen? Iets onschuldigs. Wat? De... Een doosje punaise stelen bij de sigarenboer. Ja, ja, dan kan ik die nooit meer onder de ogen komen. Dan doet hij dat ergens anders. Op mijn oude kantoor bijvoorbeeld. Daar kan je heel makkelijk inbreken. Gewoon een ruitje intikken en naar binnen gaan. Nou, dat vindt hij misschien niet stoer genoeg. Laten we gewoon even brainstormen. Bra bra bra brainstormen? Ja, nee, daar ben ik heel goed in. Uh, bushokje rammen. Of iets in brand steken? Ja, natuurlijk. In de tuin van mijn oude kantoor staat een schuurtje... waar wij vroeger eh, foto's, oude krantenknipsels en dat soort dingen bewaarden. Volgens mij staat het ding nog steeds. Nou, als Maarten die nou in de fik steekt. Nou, ja, dat noemt u onschuldig? Oude papieren waar niemand meer naar kijkt. Nou, uh, waar waar waar waarom zou die dat doen? om voor zo'n project van jonge criminelen in aanmerking te komen. Nee, nee ik bedoel, wat, wat, wat, wat moet hij dan zeggen... als ze vragen waarom of hij dat gedaan heeft? Uit protest, natuurlijk. Wat tegen? Nou, dat moet hij zelf maar bedenken. Er is vast nog wel een onderdrukt volkje of een uitsterven diersoortje... dat door hem gered kan worden. En anders zegt hij gewoon, ik heb een moeilijke jeugd gehad. Altijd goed. Nou, ik vind het maar een raar voorstel. Dan niet. Hoeft hij dat niet naar de gevangenis? Ze stoppen echt niet iemand voor een paar oude kranten in de gevangenis. Nee, dat wil ik echt niet, hoor. Ik heb destijds heb ik zoveel moeite gehad om de voogdij over hem te krijgen. Ik wil niet dat ze achteraf kunnen zeggen dat ze gelijk hadden. Hij gaat niet naar de gevangenis. Echt niet? Echt niet. En anders bel ik de commissaris. Dat is een oude vriend van me. Nou, nou ja. Nou ja, waarom eigenlijk niet, hè? Ik, ik, ik zal het er met Maarten over hebben... Het is een goed idee van me, hè? Ja. Snap je nou wat mijn probleem is? Eh, uh, hoe bedoel u? Ik heb de hele dag goede ideeën en ik kan er niks mee. Niemand vraagt er meer naar. Ze weten het allemaal beter. Nou, uw tijd komt ook wel weer, meneer Kalsbeek. Ik ben er in elk geval blij mee, hoor. Dank u wel. Nee, ik moet jou bedanken, Emma. <laughs> Want toen ik vanmorgen opstond, dacht ik weer zo'n nutteloze dag... waar ik niks mee kan. Maar nou hebben we waarschijnlijk een oplossing gevonden voor je kleinzoon. Ja, en, en, en dat terwijl u helemaal niet mag. Dat valt ook wel weer mee. Maar soms hebben jongeren een zetje nodig in de goede richting. En dan heb ik het ook over mezelf. Wat ik op die leeftijd niet heb uitgehaald. Fietsenjatten, rotjes naar mensen gooien. Hè? dronken Dronken autorijden. Nou... Invalide wagentjes in de gracht gooien. Invalide wagentjes? in de gracht gooien? Hoe bedenk je het? Dat is toch helemaal niet leuk? Nee, helemaal niet. Waarom deed u het dan? Ja, ga daar nou niet te lang op door. Wat ik bedoel is dat het met mij ook goed is gekomen. Kijk hoe ver ik het heb geschopt. En als Maarten deze kans aangrijpt... kan ik me voorstellen dat er bij jou ook iets van je afvalt. Ja. Ook al ben je dan volmaakt gelukkig en heb jij niks te wensen. Nou, uh, <laughs> nou toch wel. Nou, je zei van niet. Nee, maar dus schiet me opeens wat te binnen. U, uh, u hebt al heel lang beloofd om een keer op een dijkje langs te komen. Welk dijkje? Ik, ik, ik woon op een dijkje, weet u nog. Oh, dat dijkje. Naast Tante Lona en Ome Jan. Ome Jan die is klerenmaker. En op vrijdags dan eten we altijd samen, al 35 jaar. Dan bakt Tante Lona altijd frietjes. En dan neemt Ome Janus een hele grote pampaling mee. Ome Janus die is palingvisser. spalingvisser. Ja. Het is de man van Tante Marie, Zeker. Dat is de zus van Tante Lona. Ja, ja. En die wonen in Moerdijk, dat legt aan het Hollandse diep. Dat heb je al honderd keer, verteld Emma. Ja, en u hebt al honderd keer beloofd om een keertje met ons mee te komen eten. Dat gebeurt heus nog wel een keer... U had toch een boot? Natuurlijk. Dat is leuk. Dan kan u met Janus over boten praten. Lijkt me een geweldig idee. En dan, en dan nodig ik ook Loontje en Willem uit. Die wonen een paar dorpen verderop. En die komen ook altijd elke vrijdag. Loontje, dat is de aangenomen dochter van tante Lona en ome Jan. En Willem, de man... Die, die doet ook iets in paling. Nee, die is vuilnisman. Nou, ja, waar moet ik dan met hem over praten? Willem, dat is niet zo'n prater. Als hij zijn buurtjes een sigaartje maar hebt, dan is alles in orde. Dan moeten we maar snel wat afspreken. Echt waar? Oh, u zou ze er zo een plezier mee doen. Ze kennen u natuurlijk van de televisie. En ik heb ook zoveel over u verteld. Ik verheug me erop. Maar is er nou niet iets wat je voor jezelf heel graag zou willen, Emma? Nou? Nee, nou? Nee, no? nee, nee, nou ja, oh, uh, ik zou best nog wel eens een keertje naar mijn zus in Australië willen... die ik al dertig jaar niet heb gezien. Mooi. Was dat nou zo moeilijk om te zeggen? Ja. Emma's Feest van Flip Broekman.